Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een Jip en Janneke onderbroek kopen kan nog gewoon zonder mondkapje. En ook je rookworst kun je nog probleemloos naar binnen smikkelen. Want bij de HEMA hoef je voorlopig geen mondkapje op. Mensen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de regio Eindhoven krijgen het advies om zo'n masker te dragen in winkels en op andere openbare plekken. Maar HEMA zegt nu, bij ons hoeft het niet... Volgens vakbond FNV zijn er meer winkeliers die er geen zin in hebben. Wat ik veel hoor is dat zolang het mondkapje een advies is... dat dat alleen maar vervelende discussies oplevert in de winkel. En de medewerkers zeggen nu al van ja, ik ben het zat om politieagentje te spelen. Daar word ik niet voor betaald. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft al gezegd... dat ze de mondkapjes liever helemaal verplicht maakt... maar dat dat juridisch niet kan. In Groningen is de zaak over de bioscoopmoorden begonnen... In oktober werd een stel doodgestoken dat, het, dat het altijd schoonmaakte in de paté in Groningen. Een Rotterdammer van 34 staat voor de rechter. Hij heeft de moorden bekend. Hij had flink gebloot en zegt dat hij in een psychose zat. Pakjes sigaretten hebben vanaf donderdag allemaal een nieuwe kleur. Ergens tussen donkergroen en bruin in. De merknaam staat er maar klein op. Het idee is dat roken zo minder aantrekkelijk wordt. De afschrikwekkende plaatjes blijven ook staan op de pakjes. Een grote actie van de politie vanochtend tegen een ketelleverancier uit Tilburg. Want zonder ketels geen drugs. Op 17 plekken in het hele land viel de politie bedrijfspanden en huizen binnen... want de ketelbouwer zou spullen leveren aan de drugscriminelen. Het onderzoek wat maanden geleden is gestart... richt zich op een malafide ketelbouwer uit Tilburg... en het netwerk van leveranciers en afnemers om hem heen. De ketels worden gebruikt om bijvoorbeeld Ecstasy of Crystal Meth in te brouwen. Er zijn zes mensen opgepakt.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 Wie weet wordt jouw plan binnenkort werkelijkheid. Ga snel naar anwb.nl slash helpt. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij? Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. Circus Zandvoort, ben jij de artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus Zandvoort! Kom eens langs. De entree is gratis. Kom eens langs. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. ZFM nu in Zandvoortse zaken. Zandvoortse ja, zaken. Ja, dat, dat, uh, nou, dat, dat... Heet het zo? Zandvoortse ja, zaken. Dat heet Zandvoort, ja, maar dat is de, de, de, de paddenstoel, of weet ik wat. Ah, de, de kapstok waar het daar naar De, aan de kapstok. Oh. Frank de Kapstok. De kapstok. De kapstok. De kapstok. Ja, kijk, het zijn ook Zandvoortse zaken, laat dat duidelijk zijn. Ja, natuurlijk. Ik bedoel alleen uh, dit heet uh, totaal anders. Dit heeft een, ondre, uh, een andere ondertiteling: LSP. Daar is het ook mee begonnen. Ja, ja. Uh, LSP. En dan kom ik erbij: uh, ja. Dan LSP. En J, daar ja. KLSP. KLSP. KLSP. Je zou bijna denken: het is een politieke partij die hier opgericht wordt. Goedemorgen, oh, KLSP. We, we zijn net begonnen. Hè, Jaap? Ja. Het onderzoek is door de KLSP ja. Ja. gestart. gestart. Ja. Uh, nog even over: uh, want er was niet heel veel te doen in Stamford afgelopen week, blijkbaar. No. Uh, nou? Nou, nee. In ieder geval niet in het lokale suffertje. Nee, dat is uh, waar. Uh, um, ik ben uh, zondag naar, die, uh, naar het HDMZ-museum geweest. Ja. Prachtig initiatief van die twee heren. Die laatste vroeg uh, verscheiden zijn. Die ene manier is vlak voor de opening volgens mij uh, zelfs overleden. Ja, ach, ja, ja. ja, dat waren kunstliefhebbers, beide. En dat dus, dus vond ik een mooie uh, aanvulling, als je dat nalaat ja. aan, het, uh, aan het dorp. Uh, en ik, ben, uh, ik heb die film gezien. Ze hebben arrangementjes daar. Uh, Rob, uh, de uitbater ook van het Wapen van Zandvoort... Ja. Die heeft daar naast 19, dat is zeg maar een, een, een kantineachtige, barachtige, heel leuk, keurig gedaan, heel mooi. Maar daar kunnen we ook nu ten tijde van de buikgriep nog heen? Ja, de, de, het, het museum opent op 8 oktober officieel, oh, okay. in mijn hoofd, heeft hij me verteld. En je kunt dus nu al die film zien die daar draait in het museum, die draait straks in een loop. Dan kun je gewoon doorlopend de voorstelling zien. En nu kun je er arrangementjes doen met een... Een wijnarrangementje, een bierarrangementje. En wij hebben een koffie met appeltaart in de ochtend gedaan. Ja, okay. uh, en uh, dan zie je dus, uh, zeg maar, Zandvoort. Uh, wat ze heel slim hebben gedaan in vier uh, uh, jaartijden. Dus uh, lente, herfst, winter en zomer. Ze eindigen ook met de zomer. Heel is oude beelden, historische beelden. Ja, zowel de, wat ze gaan doen, is, dat zijn de thema's. De, de winter en de zomer. Dus, en dan gaan, vervolgens gaan ze door de jaren heen. Je ziet oude beelden van Zandvoort, ja. de oude Kerkstraat, de oude paviljoens, de oude boulevard. Leuk. Uh, 1963 toen ze <coughs> ja. op, op zee konden schaatsen. Ja, uh, ja, dat kan me nog heel goed herinneren. want uh, daar heb je de leeftijd voor. Ja. 1963 was de zee bevroren, kon je ja. schaatsen op zelf schaatsen. Ja, en het leuke was uh, dat ze de, de, bij de zee reed, boven alle prikkeldraad hadden weggeknipt. Dus je kon met je sleetje vanaf de ja, boven, ja, ja, de ja, duin al helemaal... Was, ja, ja, ja, ja. Wat ja. Ja. we ook later bij het Zwanemeer konden, van die grote Zwanemeer. Ja, hoort, zo dat dus, uh, maar ook uh, beelden van uiteraard van de oorlog. Dat uh, onze Duitse vrienden hier even gebivideerd ja. hebben. Uh, ook daar beelden van. Ja. En, uh, het is jammer dat het toen nog <laughs> geen corona was. Nee, precies. Buikgriep. Nee, nee maar, maar, maar dat, dat, was, was het was, was natuurlijk een prachtige moeder. Dus dat ja. zie je allemaal. En ook dus zijn moderne beelden en oude beelden ga. elkaar versneden. Uh, die Gaan die, we doen jongens. Echt ja. uh, ga doen, ga ik vind het een bijzonder doen, goed. Gaan doen. Bijzonder goed. Hebben we ook muziek. Ja, Wat nee, maar jij komt uh, natuurlijk uit de showbiz en uh, je hebt uh, jarenlang in Hilversum uh, rondgedwaald. Uh, Angela de Jong, die ken je wel? Zeker. En ja, Angela, uh, ken je dat persoonlijk? Nee, nee zeker niet. Nee. Nee. Nee. En uh, zij heeft uh, nu in het AD een, een, een column over: uh, Zelfs Linda de Mol verliest haar glans bij SBS6. Ach jee. Wat vind je daarvan? Uh, ik bedoel, van het commentaar? Of, of, of, of nee, de, nee, de van de verklaring? Van de, van de verklaring. Nee, nee. Alle, alle, alle formatjes hebben een uiterste houdbaarheid datum. En ook, ik hou van Holland. Uh, en ik denk zelfs ook... Kijk, Linda doet met miljoenenjacht... kijken er best nog wel heel veel mensen naar. Ja. Dat is een best wel sterk vorm. Maar ik hou van Holland... is natuurlijk bijna alweer een beetje ingehaald... door weet ik veel. Of, er zijn een aantal van die, van die enige vormen die erop lijken... die allemaal een beetje hetzelfde sfeertje hebben. En dan ben je dus niet meer uniek. En dan, dan trekt het talent met format in, in samenwerking het er niet meer uit. Maar jij denkt niet dat het met SBS6 te maken heeft? Uh, zeker wel, want dingen die op SBS 200.000 kijkertjes trekken... die trekken bij de publieke omroep al een miljoen op NPO 1. Want dat is ja. gewoon mensen boven de 50, 55 van onze leven, die zetten hem op één handen nooit meer vanaf, bij wijze van spreken. Ja. Of, of op vier, wat je ja. smaak ook is. Dus mensen zijn niet meer zo... Uh... Nou heb ik gisteren een programma gezien van, uh, hoe heet ze, van Cij van vroger, vroger. En uh, over mensen die uh, voor hetzelfde geld ja, ja, een ander vanuit pointje. de rand zat. Ja. ja, leuk me. Een leuk format, alleen het wordt zo verschrikkelijk uit elkaar getrokken. Ja, dus ja. blijf maar. Pff, en dan gaan ze weer. Weet je, wel? hebben ze uiteindelijk naar huis gezocht. Ja, we doen het toch niks. Maar we gaan daar een week wonen. En dan krijg je allemaal. Het, je bedoelt dat het lang duurt, het format? Ja, verschrikkelijk. Ja, maar dat, is, dat is, kijk, wat mensen. Het wat... moet een half uur duren en nee, dan hebben we het wel gehad. Mijn vrouw maakt nu de massinger. Singer. Wat natuurlijk best wel een uh, aardige hit is, zou ik maar zeggen. Ja. Maar die moesten ook in een 90... Vorig seizoen was die 70 minuten. Nu moesten ze 90 minuten maken. Wat ze natuurlijk steeds meer willen, is ook een economisch uh, ja. ding. Ja, ja, ja. Dus zo'n programma is voor hetzelfde geld. Dat is normaal gesproken... Uh, maak je zoveel minuten voor zoveel geld. En nu moet je er meer uithalen. Dus gaan ze proberen... Ja, dat, dus ja, dat, wat, dat begrijp de, ik allemaal wel. Het economisch model is dat je... Ja, maar het wordt er niet beter van. Nee, natuurlijk niet. Want je, je gooit meer water bij de koffie. Ja. Dus het wordt dunner. Maar en, ja. doe je uiteindelijk dan toch niet zo'n economisch model teniet... omdat je in het begin misschien een boost hebt... van mensen die kijken... dat het heel snel wat Ger bedoelt afneemt. Nee, het, het, nee? Het, is, het is een puur economisch model. Op het moment dat er, dat er door de buikgriep... minder reclame wordt gemaakt... Ja, minder okay. inkomsten zijn... heb je minder geld per... Het is gewoon een... Ja. Uh, commerciële televisie heeft gewoon geld op slot. Dus dat betekent dat van half negen tot half tien... ligt er 200.000 euro. Dan kun je een programma neerzetten van 200.000 euro. Als er, een ja. programma, uh, als er minder inkomsten komen... moet je daar een programma neerzetten van 150.000 euro... Of je moet voor die 200.000 euro meer airtime maken... om je het aansluitende kijkslot moet gaan inhalen. Dus dat dit is een economisch model. Ja, ah, ah. Dus ja. zo werkt het gewoon. Ja, nee. De, de, ah, hoe, ik hoef het jou niet uit te leggen. Hè, maar... Hoe het werkt weet ik wel. Maar ja. het, het gaat meer om het feit van dat, ik, dat ik... Weet je wel, ik, ik, ik word altijd zo moe van, van dat... Uh, en maar door. We de de SBS doet hetzelfde. Elke dag ja. krijg je nu de rijdende rechter... omdat het toevallig... Uh, een, een, een hit is. En uiteindelijk vermoord hij. Ja, ja, dus zijn een hit die John de Mon niet wilde hebben, maar die scheelt te zijde. Is dat zo? Ja, dat is Peter Lubbers. Er is ook een. Daar werd uh, nog wat over gedoe was daarover gesteld. Maar, <laughs> je hebt nu ook maar een variant, dat is heel he? grappig. <tieft> nee, maar alles heeft een uithoudbare datum. Dat had Sonja Barend, dat heeft Paudet. Eigenlijk de wereld draait door precies hetzelfde. Want dat. De, dat is al doorgekeurd. Die heeft gewoon gestopt op zijn hoogtepunt, vind ik. Is dat, is dat slim, denk je? Ja. ja, tuurlijk. Ja. Ja. Beter dan die coronashows. Die, die Noorie-uitzending van, van Matthijs van Nieuwkerk. Dat was echt een pareltje van televisie. Dat, ja. Dus hij heeft een paar hele mooie shows gemaakt in coronatijd. Uh -huh. En hij is op tijd gestopt. In tegenstelling tot een aantal andere mensen die te lang doorgaan. Ja. En Jinek is natuurlijk nu een verlengstuk van SBS geworden, of van uh, RTL geworden. Ik kan die vrouw niet zien. Dus ze zit alleen maar. Hè? Nee, ik Daar kan ik ook geen, niet naar kijken. Geen prettige... Nee. Geen prettige, nee. prettige wat ik heb helemaal met haar gewerkt. Weet uh, je wat het probleem van haar is? Professioneel nou, beschouwd dan. Zij, zij, zij, vr, zij vraagt dingen die je eigenlijk al weet. Dus uh, de zon schijnt, dus ze ja, zegt: ja, het is mooi Vindt u het ook mooi weer? Ja, ja ik vind het ook mooi weer. En uh, ja, het waait wel, hè? Ja, ja het, waait, het, waait, het waait wel. Weet je wel, ja. de, de, de, de, af en toe is het heel scherp. En dan kan ze het wel. Maar voor de... Voor, ik denk voor, voor, voor 70, 80 procent... vind ik het toch een soort van... Is het dan iets van... Nou, ze komt Vraag er... nou eens even lekker door. Ja, je moet Matthijs van Nieuwkerk horen. Ja. Dat is, weet je wel... Dat, ja, ja dat, dat vind ik dan... Maar dat uh... is al pas met peren vergelijken, denk nee, ik. Dan, nee, Nee, niet? nee ja, ze doen ongeveer hetzelfde. Ja. Een zo'n is... soort soorten met talkshow die... Uh, ik, ik zie dat... Uh, ik vind de rijdende trechter wel goed. Die man met het alcoholmisbruik. Die rechter. <laughs> goed, hè? ben <laughs> een wereldprogramma. Maar, nee, maar in de media wil je nog even een filmtipje er doorheen gooien of niet? Dat had ik beloofd oh, ja. Maar, uh, ja, leuk. Ja. Ik ga donderdag ga ik, ga de ik trail of the Chicago 7 kijken. Dat is een film over Vietnam-veteraan die terugkomen en uh, als verrader worden bekeken. Met Michael Keaton en Sasha Baron Cohen. Beter bekend als Borat. Dus daar ga ik donderdag even naartoe. Dus ja? Waar we echt naar moeten kijken, dat zijn natuurlijk twee dingen op, uh, op Netflix. Op dit moment Undercover, die serie komt elke week. Komt er een, een nieuwe aflevering van Undercover? Uh, met, uh, Frank Lammers met. Frank speelt Lammerspel? Ja, ja, ja, ja. En Tom Waas. Uh, ja. speelt er in de hoofd van samen. Uh, maar waar echt, waar echt, als je van. Uh, uh, uh, uh, Ratchet moet je naar kijken. Dat is echt een prachtige serie. Ja. Ratchet, dat is gebaseerd op. Uh, de nurse Ratched uit One Flow of the Koekoesnes. Ja? Een klassieke oh, oh, filmplastiek. Ja, ja, ja, ja. En deze verpleegde, dit is het leven zeg maar, voorafgaande aan, zoals zij gekomen. En dan wordt er uitgelegd waarom zij. Het is een prachtige serie, het visueel is het sterk. Ik denk, ik ga er één kijken of twee kijken. Ik heb hem bijna uh, achter elkaar gekeken. Ratched heet hij. R-A-T-C-H-E-D. Ratched op Netflix. Een echt een massie, Geweldige serie. Ik ga hem meteen noteren. Ja, en ik je... had ook nog iets gehoord over de Social Dilemma. Ja, Netflix. dat is er, is er ook eentje. Ja. Dat is ook, voor, zoals zeg, voor mensen die iets meer verstand hebben van, van sociale media, is het zeg maar gesneden koek. Uh -huh. Maar voor mensen die er iets verder bij vandaan zijn, is de Social Dilemma wel interessant om naar te kijken. Dan begrijp je ook uh, andere generaties, die millennials een beetje beter waarschijnlijk. Hmm. Ja. ja, want ik heb er, uh, van de week, vorige week heb ik ook iemand geïnterviewd. Die, ha die had het erover, ja. over het social dilemma. Uh, en er maar zit daar een staat soort aardig, ja. Er zitten mensen achter, de, de sociale media, die dan proberen een beetje een verslavingsdingetje op te voeren. Ja. En dat komt dan heel erg sterk uit in dat Netflix hoor, ja. verhaal. Klopt? Mm. Ja, helemaal goed, jongens. Ja. Maar ik zal volgende week zo even. doe ik ook wel een filmtipje een tv-tipje. Ja, -tipje. leuk. Daar hou ik van. Wat is jouw tv-tip trouwens? Op dit moment even. Ja, ik zou zeggen. Kijk naar de Maas Singer Vrijdag. Dus met mijn vrouw een beetje promoten. <laughs> ja. En dan ik kijk al 2 miljoen mensen naar met, met alle respect, maar ik kan er niet naar kijken. Nee, dat is er ook niet. Ja, is, is, nee. is er wel een mooi bruggetje straks naar uh, het uh, geschreven verhaal, misschien? Wat je, ja. wat je bij je hebt. Nou, Weet je, je wat gedaan? ik doe? Ik kan er iets over zeggen. Ja. Het <laughs> is wel een goed idee om ook iets uh, muzikaals te doen, uh, Gert. Dat zeg ik. Nou, lijkt mij ook. Heppakee. En ook niet de minste, Nee. De ikels. Before the night is through Somebody's gonna come undone There's nothing we can do Everybody wants to touch somebody If it takes all night Everybody wants to take a little chance Before the night is through Somebody's gonna come undone There's nothing we can do Everybody Everybody wants to touch somebody Dat heb je zomaar. Ja. Mm. Hard ik termijn de te Eagles. Je bent Zandvoorter als je naar ZSM luistert. God. Zeker weten. Met een mooie uitspraak. Mooi, hè? Mooi. Ja, ja. Oma ja. zei het al ja. Kopen ja. Koop wat klaar is, eet wat gaar is, spreek wat waar is. Hé, <lacht> hey, Ger. Jawel, uh, Tino. Je had, net een beetje, je had het over dat afval in Zandvoort. Ja. ja. Een verhaal over het Thaise. Uh, het is een, een, een, een, een Kau Thai National Park in Thailand. Ach. Mm. Wie kent het niet? Uh, die uh, mensen die dat park hebben bezocht... die kregen hun eigen vuil uh, thuis uh, opgestuurd. Wat Kastis. kregen ze? Nou, die, hun eigen vuil. De mensen, de, de mensen zijn natuurlijk over het algemeen... geen ja, kijken in de gewilde dierentuin of pretpark. Het ja. ja. donderstralen alles ja, op de grond. Ja. Uh, maar wat ze nu gedaan hebben... is de minister van Milieu en Vuilnis van Thailand. Die mensen moesten namelijk... terwijl ze uh, het park ingingen... hebben ze hun naam en adres af moeten geven... in verband met buikgriep. Uh, en, uh, uh, dus die konden heel makkelijk worden opgeslokt. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben al het vuil dat op de grond lag, we hebben ze in zakjes gedaan, pakketjes gemaakt met, met, met bakker en vuil, en naar die mensen is opgestuurd. De mond van, als je het niet wil leren bij deze, ja, top. Dat zouden, ja, zouden we hier ook wel kunnen doen. Dat is wel een goed idee eigenlijk. Maar nou, nou, dat ja, is ja, wel wel net wel. als die, die mensen die de Mount Everest en andere bergen beklimmen, dat dat dat denk noemen. je dat zijn toch natuurforsten nee, Daar Er ligt honderden tonnen zwerfvuil op ja, die helft Dat is niet normaal, hè? Ja. Weersinwekkend, ja. denk je? Ja, dat zet toch mensen. Maar ja, het is, met de het kijk, alles wat, wat vervuiling. We net over de, de, de postcode-loterij. Uh, er de, de staan allemaal dingen op internet van wat je moet doen. Je moet ze. Er staat de, de, een, een, een, de, de beste tip is dat je een, een, een kartonnen doos uh, met stenen naar ze op moet sturen. En uh, onder een apart antwoordnummer. Oh. <laughs> oh. <laughs> en dan weten ze in ieder geval wat je bedoelt. Nog van die Greenpeace-stenen? Uh... Nee, gewoon... Uh, oh nee, <laughs> die Zwerfstenen. Ja. Ik vond die ook lekker op. Ik vind het is een goede truc om lekker iemand zijn eigen troep op te Dat heb je natuurlijk wel eens. Als je, je hebt natuurlijk ook, ook langs de kant van de weg op sommige plekken ja. staat er bij, bij zo'n splitsing staat er dan zo'n vangnet. Ja, waar je. Ja. ken ik wel, ja, die dingen. Je moet gewoon iedereen alles ja. naast. Ik weet niet moet kijken wat ernaast ligt. Je ja. ja. moet denken allemaal dat er ze basketbal zijn. Nee, ze nee. Nee. Nee. Ja. denken allemaal dat ze Michael Jordan zijn. Ja. En ondertussen gebeurt er van alles. Ja, wat dat betreft. een goede poging. Ja, maar ja, het zijn allemaal van die dingen waarvan je denkt: van, moet dat nou? Hé? Ja, ja, ja, wat dat betreft is het weer fijn als ik nu over de Noordboulevard loop uh, richting uh, Kathedraal en ik kijk links in het gras, dat het praktisch allemaal weer schoon is. Mm. Ja, is dat? Zomers is dat weer zinwekkend. Ja. Ja. Nou, vind ik het sowieso dat uh, het, uh, uh, want ik, ik werk dan een paar dagen per week bij de, de, nou, uh, de, de Total Warrior, hè? Bij de warrior. Eh? Bij de, bij de, bij de benzineverkoop ja. en uh, de warrior. warrior. En yes. dan komen die. die, die uh, warrior. <laughs> <laughs> Hij viel wat laat. Mm -hmm. En dan uh, komen die Duitsers langs, en die staan dan voor een, een, een muur van sigaretten, en die zeggen alleen: Marlboro en er, staan, er staat zo, er staat ja. een meter een ja. van een, is een meter. Je moet even lopen zoeken. En dan, ik, zeg, ja. en dan zeg ik altijd, willen wil jullie ze allemaal? Ja. Ja. In Nederlands, ja. Ja. Ja. Ze ja. het Nederlands, ja. begrijp je Miet, niet? Niet Heel erg. Er was ook een doerak van de week. Want ik uh, ben even na de uitzending, kom ik even bij Ger langs... om even een bakkie nog uh, te doen. En, uh, ja, ja, ja. Het ja, ja. Ja, dat dat was je? wel wel grappig. Maar wat gebeurde er? Er stond er ook even een doerak die wat, uh, wat even wat, uh, wat afrekende. En uh, liep zo naar buiten en reed bijna weg. Ho! Oh, Heb ja. je dat wel even getankt? Ja, Ger was scherp. Dus ja, uh, ja want uh, voordat je uh, Ja, werd, uh, Mensen die komen dan, dan afrekenen. en die ja. kopen dan een, een, een, een ding in doodjesmintjes. En dan, uh, nou, die, die, die uh, doen je... Betalen maar dan. en vergeten ze benzine af te brengen. Nee, ja. die zeggen niet dat ze benzine hebben getankt. Precies. Ja, dus dat, dat is een dat, truc, dat, dat, een soort ja. truc, ja, weet je vergeten. Maar doen ze dat bewust? Doen ze dat dan bewust? Ja, ja. Maar je kan niet zomaar wegrijzen. Er zijn een... Uh, uh, er zijn mensen die dat bewust doen, ja. En er zijn ook ja. mensen die rijden gewoon weg. Maar alles wordt opgenomen. Ja, dus uiteindelijk uh, uh, komt er wel eens een keer een deurwaarde bij aan de deur. En dan moet je 240 euro betalen voor, uh, een, een, uh, op een scooter met 7 euro. Ja. Weet je al? Ja, ja, dus, en, terecht. Het, het schiet, ja en terecht natuurlijk. Ja. Is, goed, uh, weet je uh, denken aan die, die poetschap ooit... dat ze, die, dat ze in zo'n auto een besievertank yeah. hadden gemaakt... met duizend liter of Ja, hier op de... Dat ja, is ook een soort beleefmarkt. Dat komt tussen de dus ja. te kijken. wat de ja. fuck? Op de boulevard. Ja, op de boulevard. Ja, fantastisch. <laughs> die, <ging goed laughs> liter in. die hadden er even een geinkruis Goed, hè? Ja, ja, die waren goed. Dat ja, het is Fiat 500 onder de sneeuw. Ja. Een skis op het dak. Ja. Dat is die man, ik weet het. Zomerdag. Zomerse Lekker weer, ik kom net uit Leewarden... maar dan ligt er mee te zwemmen. Ja, geweldig. Ja, mooie grap. Ja, ja, is een mooie ja ik heb nog eens een keer een, een, een best of cd gemaakt van al die uh, al oh, die yeah? dingen. Ja, ja, En dat was, uh, uh, hoe heet die de vakantieman, hè? die deden er ook aan mee. Fritsje bom. Frits bom. Frittybom. En kan je, daar kan je. Wij vonden hem altijd zo serieus, maar nee, hij echt uh, goede grappen gemaakt. hij Die man ze ze ook, ziel, ja. was een ziel, maar ja. was een hoor die bom. Ja. ja. dag, zeg. Ja. Ja, die kon er ook ja, wat was van, wel We hebben wel eens met een gewerk, maar dat was geen pretje om mee te werken. Nee, dat is een soort van. Uh, vrede, vrede, vrede, hoe heet die ook weer? Uh, frequent. Ja, je ja, hebt ja, ja, die oh, categorie. Dat, die, echt, dat was een categorie fiek. van... Uh, ja, Buitencategorie ja. kleurlijzer ja. mee te werken. ja frequen, oh. hè? Ja, ja, ja. <laughs> en ik, monteer, ik monteerde altijd bij een bedrijf in, in, in Hilversum, Sonatech. Ja. En uh, daar zat altijd wel een, een uh, frequen of een... Uh, en ik had, dat, ik had uh, een heel klein uh, een Triumph Spitfire. Weet je dat? Oh, ja, ja, ja. En uh, dus op een gegeven moment kwam ik daar. Daar ik in. En, uh, dus die frequent was helemaal... Uh, god, dat is een mooie auto. Toen zei ik, <laughs> jou, hè? Jammer, hè? Dus uiteindelijk... En nog geen drie weken later zie ik hem zelf rijden. Ja, had nee, hij nu meteen ingekocht, gekocht, ja. ja. Dat vond ik wel heel grappig. En dat soort dingen maak je dan mee ja, in hoor. het leven, jongens. Ja, hoor, ja. Ik zou zeggen, laten we een stukje muziek... Eh, dat de luisteraar ook even bij kan komen van deze prachtige verhalen. Emotioneel. Emotioneel. Ja. Ik kom goed uit dat ik met een enorme vak leuk <laughs> okay, ja. Iets met Mary J. Barts geloof ik. Ja, dat is, ja. even. <laughs> Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to play. Ja, Dan heb ik erbij, moet jij echt kijken. was uh, in de aanloop uh, van die nummer mensen dat, uh, dat er op een gegeven moment ook ergens een sanitaire stop werd geplaatst. Ja, door onze vriend uh, Tino. Nou, dat ja, is wel uh, lachen hoor. Ja, was... Maar, nu we dat daar nou toch over hebben... Ik ben nog iets uh, tegengekomen uh, op, het, uh, op het web. Ja, ja, ja, ja. Dat is nogal een beetje. Uh, dan moet je toch wel je, je neus bij dichtknijpen bij dit nieuws. Uh, want kennelijk hadden ze dat nog niet bekrachtigd... in een een of andere plaatselijke verordening in New York. Maar Ach. poepen is eindelijk verboden in de OV. Ja, nee, ik heb jij niet. Goed Ja, Ik weet niet wat ik lees, maar jij hebt het ook gevonden. Nee, je, de, de, in de regels van de, van de metro van New York stond... Uh, want waarom mag je niet poepen in de metro? Of was dat niet verboden? Zou je zeggen, nee. Nou, in zoverre, in de oude regels stond dat een boete kon worden... uitgezet van 100 dollar voor het veroorzaken van de zaak is overlast, gevaar of een situatie die de gezondheid kan schaden. Maar mm. nou ja, dat... Dat is natuurlijk best wel een breed, maar is overlastgevaar is een kleine kakageplaat... Ja. Is dat dan een overlastgevaar of situatie? Maar ja, als jij... de vraag werd alleen spugen en urineren genoemd, okay. Dus hadden was gespecificeerd spuug. Je mag dus niet spugen en niet urineren. Ja. Maar zouden de kakage er niet in staan? Dat nou. heb ik nu uh, ja, toegevoegd. Toegevoegd. En ja. ja Oké. Okay. want okay. ja, als jij door het gangpad loopt, heeft iemand een vaas gedraaid, je glijdt op je plaat, dan ja, dat heb je toch een probleem. Ja, dat, dat mocht dus wel. Ja. Je mocht alleen niet spugen geen urineren. Nee, nee, nee. Maar je mocht wel een kleine boeboewakka. Nou, dat mag toch nu niet meer. Jammer joh. Uh, maar goed, dat ja. is de vraag. Uh, wat, doen die mensen dan, uh, wat hebben die mensen dan gedaan? Hebben ze dat, uh, als ze dus uh, hun achterste uh, netjes op een gegeven moment maar... schoonmaken, doen ze dat gepropt of gevouwen? Nee, ja, ik denk fouwen. Ja. Nou, maar het probleem is natuurlijk dat. Uh, het, was, uh, het waren nog meer mensen bij de metro nu ook. Of was het waren nou namelijk maar drie medewerkers van uh, de metro. Huh? Die hadden een, uh, een main cave, hadden cave gevonden en uh, ingericht in een speciaal kamertje. Dus die, ging, die hadden hun eigen boebewakker set daar, geloof ik. De televisie, bankstel, ijskast. En die hadden gewoon een maincafe gemaakt in de metro van New York. Die niemand had, met een kamertje met de sleutel. Die zijn ook, uh, hebben ook een kleine boete gekregen. <laughs> ja, dat mocht ook ja. Je mag helemaal gewoon maken. helemaal niks meer. Maar je hebt dus uh, de documentaire, uh, of een film of wat, uh, This is America. En daar ja. zie je dus uh, Manhattan, luxe, de wereld van het luxe, bovengronds. Maar, zegt die vent, dan gaan we nu eens even tien verdiepingen onder de grond kijken. Mm, fijn. En daar wonen dus al die zwervers. Daar ja. moet een aantal van worden omgekocht met... Meteor uh, Reds. Whiskey, ja. Je zit er aan een gezellig ratten te rooster aan breinnaalden... ...doet je zich onder de lekkende <tie> verwarmingspijpen. Ja, en ik en hoor niet schrik. Dat soort dingen. Een wereld van... Uh, ...niet van Charles Cousteau... De wonderwereld is ja, de ja. wonder nog niet uit. Ja, ja. ja, Gretchen, ja, Gretchen, ja. Gretchen. ja. Onze Luna Orberder heeft een prachtige steen je waargenomen op de planeet Mars. Ken je nog? Griep Ja, dat ja, ja. ja, ja. ja, is goed, Dat goed, ja. jongen. Ja. Wist u dat het jachtluipaard een verfamilie is van eigen poes? <laughs> ja, over die katten gesproken, daar moet je tegenwoordig ook weer mee uitkijken. Want er zijn biologen op dit moment uh, bezig. Die vinden dat de kat regelrechte ja. gevaar vormen voor ah, inheemse vogelsoorten. Tjonge, ja, je dat moet opletten. Dus ja. je moet je kat binnenhouden tegenwoordig. Flikker toch op, man. Die kat van mij is bang voor zijn eigen schaduw. En die is ook bang voor een nepmuis. Oh. Dus die komt ja, echt niet met is te bek thuis, hoor. Nee. Nee? Ja, niet alle katten zijn ja. zo. Nee, ja, wat... dat, je kan ook te ver gaan. Ik moet pissen jij ja, ook al. <laughs> nou dat maar, nee, dat mag wel hier. Praat hier liepen. Ja, ja, ja, we hebben Ja, praten ja, het. Ja, ja, ja, ja, ja, je uh, even een plaatje op? We lullen <laughs> nee, oh, oh, oh, okay. oh, yeah, nou. dat het al gevonden is. Oh jee, kijk, dat dat dat krijg je dus ook uh, kennelijk. Zullen we het even hebben over uh, een wat lokaal nieuws weer, want er is te weinig te komen. Maar, maar wat is er? Ja, wat is er stad? Nee ja, het oh, is de een De waarschijnlijk sorry. de zijn vaule papierke. Ja, ja oké, okay, Ger, gaat wel. <tie> Kino is <na> het wel het <tie> de, <tie> ja. de helft van de zandporters moet nog ben, ben, ben jij, jij bent donor toch? Uh, ja, ja, ik ook. Ja, ja, ik ook, ja. ik, ook, ja. een ik heb ik heb een, een, een, een, een, een, met een donor ja. Ja. Ik denk niet dat Gert heeft want dat lijkt me überhaupt niks bruikbaar. Mm. Ja, maar jij, dat je weet zijn van ik heb, ik heb, ik heb, ik heb uh, gedoneerd. Ik ben uh, ja? geregistreerd. Ik in ben het. Ik ben ook al de, heel de, lang uh, donor. Maar uh, de donorwet is natuurlijk uh, nu opnieuw ingevoerd... sinds 1 juli 2020. Uh -huh. Iedereen is gewoon geregistreerd. Uh, maar uh, in Zandvoort heeft de helft van de mensen zich nog niet geregistreerd. Die zand was natuurlijk bang dat het geld gaat kosten waarschijnlijk. Nou ja, dat denk ik. Dat denk ja, ik. Als je ja. dood zijn willen we je, je netvlies gebruiken voor mensen die blind zijn. Ja in. Dat kan niet zomaar. Dat kan niet zomaar. Ja. Uh, maar goed. we uh, moeten worden. Nou in oktober ja. krijgt iedereen een brief om hmm. uh, um het alsnog te doen. Maar in blijkbaar de, tot uh, eind juni heeft uh, bijna 48 van de zand een keuze eh ah, uh, uh, cool. gemaakt ja. dus eh uh, uh, oh is een beetje wel ik jij jij goed een beetje, een <laughs> beetje groen. Goed, maar we hebben het nu over we doneren. We hebben radio is. Nee, maar we, we, we hebben het over doneren. Dus, uh, ja, Gerard, ja, dat klinkt gedoneerd. Ja, maar iets, ja. was uit, je iets uit je lichaam. Een beetje doner was kabat. Ja. Holy cow. Maar goed, dat is, dat is, dit zijn dus niet de donaties die daar hebben plaatsgevonden... Nee. in de vorm Gerard. van een bruine trui, maar gewoon meer je lichaamsonderdelen. Daar ja. heeft uh, Tino het over. Maar wel het over donor is, dat nou, het helft van verstand voor zich nog niet heeft Ben jij donor, Ger? Ik ben donor. Ja, ja, ik er zijn ook. hier vier mensen donor. Ja, ja. Maar de vier hele verstand heeft nog niet het register ingevuld. Je o, kunt namelijk nou, nou toch, nou toch ja, je, Volgens mij kun je nog wel invullen dat je het niet wil. Hmm? We hebben nu volgens mij het bel. Nee, jongens, je hoeft helemaal niks te doen, want dan ben je gewoon donor. Ja. Of je moet zeggen: toppertje, ik wil het niet. Ja. Specifiek niet, dan ja. mag je dat toch doorgeven, volgens mij? Nee, je moet mag juist je die mond open je doen als je, als je niet ja. wil. Uh, dus als het, het antwoord ja. nu niet zegt: ik wil het niet, ja. dan, dan zijn ze alweer donor. Dan lek je duidelijk. je ja. netvlies af. Ja, precies. Goehoe. Nou, ja. goed zo. Ja. Kijk, wie zwijgt. Kom maar halen, dat is we heel hebben gewoon. Kom maar halen, kom maar halen. Ik ga het dan niet meer brengen. Nog iets scherp, want we zijn bijna iets vergeten. maar we hebben het over de Mask-zinger gehad. Mm -hmm. Dat was uh, toch wel een... Uh, ik, ik weet niet of je de schrijverij ook bij je hebt, Tino. Uh, oh, dacht, de ah, ja, ah, ik nog nou, dat, maar, ja. Ik vind oh, toch wel dat hij uitgelaten moet worden. Ik kan natuurlijk niet, meer niet zeggen over de Mask-zinger dan, dan wel. Want het is allemaal helemaal geheim wat er met mij maken. Ja, nee, maar, dat, begrijp ik, dat begrijp ik. Ik kan wel iets erover vertellen. Ja. Ja, ik heb een maar maar dat, dat, dat gaat daar toch over? Ja, of, uh, meer De meer aanleiding ja, zeker, is de mask Ja, Singer, ja zeker. Ja, zeker ja, ja. ja, het is een bijzonder programma, vind ik. Dus Moeten bevolen. we dat uh, daarna doen of, na het de muziekje de of voor het Ja, laten we het na het muziekje doen. het Hangt een beetje sterke lucht hier. Ja. ja. Heel sterke lucht. Donor kebab. kan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 Ik no. dus kan wel janken. Janken! Ja. Jij hebt ook vaak van dit soort mooie, gevoelige liedjes ja, ja, gemaakt. Ja, hè? zeker. Ja. Ja, ik noem een kaplaarzen. <laughs> ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot. Heb ja. ik ook op moeten Prachtig. janken. Ja. Hoe hebben jullie dat aangeprijsd eigenlijk dan? Op een gegeven moment uh, in Hilversam. Als jij nou, vroeger dit, hebt geroemd, Ja, Dat was, dat was niet dat altijd, is toch een dingetje. Ja, dat was ja, een leuke woord, grap, ja. Inderdaad, een dingetje. Ja. Zeker. Ja. En er waren heel veel artiesten, want ik werkte toen bij CNR. En de CNR was een Nederlandse uh, uh, uh, platenmaatschappij... die uh, huh? de Sunstreams uitbracht aan Weetje. het strand, strand stil en verlaten. Ik noem een Sunstreams, ik noem ik die, een cloud. Waar ik noem uh, een toespraak uh, heb gehouden? Was dat van CNR, die man die wegging? Of was nee, dat? was Polydor. door. Maar u bent een doelkeraad zat bij CNR, toch? die heb ik naar CNR gehaald. Het ja. Ja. Ja. later de baas, toch? Nou, de baas van de promotie. Ja, oh, sorry. ja. Niet van het hele hutje. Nee, nee, nee. nee. nee. En ik heb natuurlijk uh, het hele verhaal met uh, Ruud Wijnels en Bart van Laar. die ja, later vermoord de, is. De, ja, precies. De moord op de. Die is nu ja. een onwaarschijnlijk goed beluisterde podcast, toch? Ja, ik heb daar meegedaan. Uh, ja, de moord op de. Ja. Heb, het, ik... heb je het gehoord? Nee, nog niet. Oh. Okay. Dan moet ik eens eventjes. Uh, nou, gaan het, is, gaan zoeken. het is op zich is het, uh, uh, uh, best oké. Okay. Mm. En, en uh, voor mij is het natuurlijk. Ja, dat is heel dichtbij. Weet je wel. De moord van Laar was mijn baas. Mm. Mm. En. en uh, uh, die werden opeens vermoord. Dat was wel een heel bijzonder uh, ja. boeiend gegeven. En uiteindelijk. Uh, maar ik boeiend. vind het ja. gegeven. Oh, ik heb, woord <laughs> Daar oh, je ja. ik heb een. Het is een raar om te zeggen. Oh, die man was vermoord. Ik heb nog een hele dat dag. Ik heb nog een hele dag. Politiebureau gebeurt. gezeten. Ja. En. Was dat ook boeiend? E... Nou, dat was. Ja, ja maar met, met mijn uh, uh, uh, toenmalige collega Steven. En die. Uh, uh, hebben wij een hele dag op het politiebureau gezeten. Wij hebben alleen maar lopen zeiken daar van de, Waarom hangen hier geen posters van de Dolly Dots? Oh. Dat, is heel, dat is heel vervelend. Komt ja. Zo komen we natuurlijk... Maar ik hoor net, je baas is net doodgeschoten. Dat noem je een boeiend gegeven. Daarnaast ga je grappen zitten maken op het politiebureau. Ja, hij was toch al dood. Ah, lekker emotionele jongen, maar ja. Lekker betrokken. Ja. Even over betrokkenheid gesproken. Jij hebt een nieuwe column. Ja, ik heb een column. Nou, laten we hem horen. Dames en heren. Mag ik u. Want mijn ding doet het niet. Oh, hou nee, het mooi. Nee, doe hij he dus nee, nou, doet het niet. Ik heb al eerder dat je dingen niet doet. Nou, dat is jammer. Ja? Maar ik kan u in ieder geval aankondigen: hier is de kolom van Stuy. Deze kolom heet Dwaalspoor. We hebben toch een schilderij van Ria Valk? Ik blijf even stil. Bij ons thuis vallen af en toe schijnbaar nutteloze zinnen op de grond en niemand heeft de behoefte om ze op te rapen. Huh? Een schilderij van Ria Valk heb ik nodig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 Blijf in beweging. Zeg dat ik over met die ja dat is de liefste bij de roepen Ria Valk ja. heel oh, blij hangen Ken jij Connie Mus? Connie Mus zijn favoriet zijn toch? zijn vrienden van Ria ja. Valk oh, ja? Ja. Ja. Connie Mus leeft <laughs> toch niet meer? Connie nee nee Connie <laughs> leeft ook niet meer mee. nee dat is Connie van de Bos ja Connie ook, van ja. de Bos leeft ook niet meer maar maar Connie Mus ook niet ook niet meer Connie Fink wel Connie Fink wel Connie fucking Fink. <laughs> Connie who? Connie fucking Fink, that's who? <laughs> Bossa Nova Boy of zo, was dat geloof ik van? van. Was een Bossa Nova Boy, ja. heel goed, ja. Connie Fink was een bijzonder aardige vrouw. Bossa Nova Boy, ja, ja. Uh, maar over uh, Ria Valk gesproken... Ik, uh, ik, weet, ik heb er iets van meegekregen destijds. Want die kwam uh, inderdaad meer, midden jaren negentig... Uh, kwam dat uh, in één keer zo ook op mijn pad. Want ik uh, was uh, betrokken bij een van de eerste alternatieve radioprogramma's uh, op deze zender. En dat was uh, getetter aan zee van Marjan Rebel. Ah. Ja, daar, uh, <laughs> ja daar, uh, dat uh, heb ik uh, mede helpen vormgeven. Het was natuurlijk eigenlijk het uh, programma van Marjan samen met uh, Trace Burger... En met uh, Roland van Tetrode. En Roland van Tetrode Och, was dan... dan Ome Bob? Ja, dat, ja. Was ook, uh, dat, dat waren hilarische verhalen... die hij dan wel uit zijn mouw schudde. De roestige boer. Ja, ja, Schij ja. uit met al die, uh, al die toestanden. En we hadden op een gegeven moment ook besloten... van, uh, van joh, we gaan eens kijken of we een soort kookboek uh, kunnen maken... Uh, bij Getetter aan Zee. Dus, en dat, uh, dat is uh, nog... Ja, hij heeft dan wel redelijk wat, wat, wat losgemaakt bij, bij de koks in, uh, op het strand en uh, in het dorp. Dus wat dat er gaat, uh, werd er wel geluisterd uh, op een gegeven moment. Uh, op de zaterdagavond tussen 6 en 7. Want dat ja. was uh, het, uh, het programma wat, uh, wat we deden. We zijn natuurlijk ook een heel culinair dorp, ja. Uh, kan je zeggen? Ja. Ik... Ja, het ja, eind eind uh, van de Boulevard het was, uh, begint het goed te komen. <laughs> ja, uh, ja. Je moet het dorp maar uit ja. hoor. Je moet mij... even het dorp uit. Nou, maar ja, maar, ik, ik geloof dat, dat ze het allemaal overleven Buikgriep in Maan. Ja, maar kijk, als je, als je, als je uh, Molly is natuurlijk een perfect oh. restaurant. Ja. Nou, ik ken er ja, nog ja. eentje. Uh, mijn bo boven aan de haltestraat. Ben ik ook wel eens geweest? Bovenaan de Halve straat? Nee, nee, de drie aapjes. Ja, dat is ook een dat goed vind ik, vind ik ook een leuke, leuke tentje naast is dat, E4. De, is dat voor... een goed tentje. Ja. Ja. Ja, de, de, de, de, de, de voormalige Bastille nu. De dat is inderdaad de voormalige Bastille. Ja, ja, ja. Oh, ja. Dat, dat, dat, ja. Nou, dat hebben we ook wat gereden. Als je van Grieks houdt, is die Griek ook heel goed. Nee, we hebben best op Ja, je moet ja. wel van Grieks houden. Je, ja, je moet sowieso de... van eten houden. En nog in de halve straat heb ook nog de Italiaan die vroeger bij de passage heeft gezeten. De neus. Ja, maar ja. we hebben best wel Maar de neus is er niet meer, hoor. En Andrea is natuurlijk ook altijd. het niet. Daar ga je alleen. <laughs> Maar ja. hier voor maar de dit, we hebben best wel veel Grieken nu. We hebben iets van vier Griekse restaurants. Meen je dat? Ja, drie Grieken. Ja, serieus. Mm. Ja, nou, In Griekenland hebben ze het niet zo goed natuurlijk. Nee, dat is Volgens mij in de hand staan dat drie Griekse restaurants. In het uh, oude tentje van... Heb ik heb er even overheen gekeken. Nee, nee in het oude tentje... Um... Vooraan in de Halterstraat, links, heb je er Ja, Zaras ja, ja, Ma okay. of Maras. Marta, ja, Marta Marta, Marta, Marta. Marta heet ze nu, maar Zaras ja? zat er eerst. Ja, dat, en daar zit er halverwege eentje voorbij, naast Café 4, tussen het ja. Indisch restaurant Dan heb je Filoxenia, uh, dus Fredo. Ja. Dan heb je Filoxenia, waar Oud-Duivenvoorde zit. Ja. Ja. en volgens mij hebben we er nog geen ergens. Ja, uh, zit hij niet op... Nee, is niet een op een -Griek, de Zeeflaat. Een slu sluimer Griek. Sla Griek. Verstopt Griek. Sla Griek. Ja, ik ben ja, ja dat is geen... Uh, maar ik, ik, ja, Zandvoort zit natuurlijk wel goed in elkaar qua, euh, qua, qua, qua ga, eettenten. Ga, gaan we dat nu... Je kan, je kan gaan, alles doen. Kunnen, je, kon, kan dat nog? We kunnen, kunnen ook een culinaire rubriekje gaan doen. Dat we even een steekje erop op dan, dan moet je... Dan oh ja. Ja. Met een plaksnoor en een, en een, <laughs> en een hoed en een kleuvel. Nou, Hoe uh, zeggen we we ervan vinden? maak van een budget. Plakstore. Vraag Marjan Rebel. We hadden dat kookboek ooit nog eens heer, Dus als een oh, soort mystery guest. Stuur hem Marjan door, door, met ja, een, ja, een plaksnoor ja, en een, een kleuvel. En, uh, ja, ja, en een kleuvelhoed uh, ja. door door denk ik. Dat, dat een... zou wel heel ja. erg uh, mooi zijn, denk ik. Ja, maar Jan ja. doet het wel mee. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk uh, speciaal ook. voor dit programma. Ik ben blij dat we het eind. strand ook heel goed kunnen eten inmiddels. Dat ook wel, dat. Toch? Ja. het ja. ja, is wel ja. uh, ja. moeite waard een aantal ja. tentjes die echt uh, lekker eten. Ja, daar heb je helemaal gelijk. Het zijn, uh, het zijn allemaal, het uh, gaat de goede kant op. Hey, en uh, wil je nog een nutteloos nieuwtje? Of, uh, Ach, hebt, graag. Ik heb ook nog iets uh, oh, gevonden. Oké, ja, Gooi op. Ja, Um, er is, uh, dat, dat lees ik u nu net... dat er een Amerikaan van 54... dat word ik uh, volgende maand, jongens. Dan uh, word ik ook 54. Maar ik, uh, Kijk er gros naar uit, hè? Ja, met drop eten, want dat gaat niet helemaal goed. Ja, want nee, die de, er is een, een man, een 54-jarige man... die in een fastfoodrestaurant in de Amerikaanse stad Massachusetts overleed na een hartstilstand... blijkt te zijn bezweken aan zijn gewoonte... om elke dag zo'n anderhalf pond drop te eten. Dat concludeerden artsen... die zijn doodsoorzaak hebben onderzocht. Dus... Uh, ja, er zit een stofje in, wat is het? Glycine of zoiets? Uh, zoiets, je... ja. Glycinezine. Ja, dat is het. Een bestanddeel ja, van zoethout... Zoethoutwortel-extract. Ja. ja. En daar krijg je acute nieuwproblemen van. van. Ja. Ja. Dus ook uh, met zoethout thee moet je dus kennelijk ook uh, op gaan passen. Want dat schijnt daar ook nog in uh, te zitten. Ja. Dus ja. al die theetjes die, die, die ja. al die mevrouwtjes ja. aanprijzen van... Nee, joh, nee, dat moet je drinken. Dus nee. daar moet je ook mee hebben. Eén mazzel, ja, dat hij niet onder een auto is gelopen. Want er is altijd weer die auto erop geweest. GELACH <laughs> <laughs> <laughs> ja, nou, altijd maar weer die... Uh, Jongens, het is al bijna weer uh, 12 uur, dus... Uh, genoeg gelachen. We hebben, we hebben genoeg gelachen. Nou, Ik kunnen nu even lekker thuis, een half uur in de bank gaan zitten janken met z'n allen. Nou, het leuke is, ja. als je nou helemaal niks hebt... Uh, als je nou niks hebt uh, geluisterd, dan heb je niks gemist. Nee, dit is het enige to programma, to programma to wat je mag to missen. My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 Taking out the poorer quarters where the ragged people go Looking for the places only they would know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 Ja, Simon en Garbonkel. Zou Garbonkel. Een, ja, dat was dan ook uh, een, een tekst van... Een, uh, uh, nog, nog één ding opmerkelijk uh, nog, uh, wat ik gevonden heb. 1 minuut 37. Ja, dan ja. zal ik heel uh, kort zijn. Uh, want uh, in Vietnam is een bizarre vondst uh, gedaan. Want ze hebben in een appartement... Uh, heeft de politie namelijk honderdduizenden... Gebruikte condooms gevonden. En die lagen daar niet zomaar. De condooms werden gewassen en gedroogd. om daarna opnieuw te worden verkocht. Dat is een beetje een En wat is daar handel hand aan, Jaap? Wat zeg je? Wat is daar opmerkelijk aan? Nou, uh, dat die dingen dus gerecycled worden. en dus opnieuw in de handel in terechtkomen. Ja, ik kan. denk dat mijn moeder nog met een schapendarm heeft gewerkt. Is dat zo? Ja, of met een gebreid condoom. Ja, dat zou kunnen. Vandaag ja, dat werkt slecht wacht. hè? Het schijnt wel heel we lekker te zijn. Ik heb geen ja. idee. Zijn mijn moeder. Als je allergisch <laughs> bent voor katoen. Glijn <laughs> Dat ja. zijn we erg. Oh, zijn en dan is het, het nog niet eens 12 uur, mensen. Nee nee, nog... nee nee nee Nou, dat nee, nee, duurt niet lang meer, denk ik. Maar het zal het een werk zijn om die dingen allemaal ja, weer op te gaan? Dat vouwen. lijkt en, mij ook. Maar doe je, die ja, maar op doe je, je dat wel ja. op, een, op een handsop? Nee, op een soort dat moment van zo'n houten stok, doe je dat. Zijn we volgende week zijn we er weer? Ja, tuurlijk. Want het is bijna afgelopen nu. Uh, morgen mag ik niet zitten, tussen tien en ander. Morgen zit Jaap er, dus luister morgen ook allemaal. Dit was voor niemand leuk. Dit was voor niemand leuk. Dit was wederom voor niemand leuk. Missen, dat is ook dat fijn. Is het enige programma wat je met gemak kunt missen. Ja. Ja. Geen enkel ja, probleem. Ja, ja, ja. Nee. Bedankt. Bedankt. Ja, ja. ja ge, uh, jongens, bijzonder gezellig. En bijzonder gezellig volgende Weet week zeg, weer. Koffie ja. op terras nog even. Koffie, ja. koffie op terras. Nee, oh, ik dat moet zou weg. We kunnen, ja, dat wel. kunnen. Ja, dat moeten we wel kunnen. Ja, ja. volgende week weer. thuis, Ik, ik, ze, ik zeg uh, zes seconden. Oh, dat Nou, tot volgende week. 3, 2, 1, nummer 1. En dank je wel. Het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.